10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oppositiepartij PVDA heeft scherpe kritiek op het akkoord over de bezuinigingen. Volgens partijleider Samsom wordt in het pakket de rekening van de crisis niet eerlijk verdeeld. SP-leider Roemer heeft voor bepaalde afspraken wel waardering... maar vindt dat agenten, leraren en vuilnismannen worden gestraft... voor iets waar ze niet verantwoordelijk voor waren. De PVV heeft geen goed woord over voor de afspraken... Partijleider Wilders vatte ze samen als... Brussel regeert en dicteert, de burger gireert en krepeert. De partijen die het akkoord sloten zijn juist opgetogen. Ze bedankten elkaar uitgebreid voor de samenwerking... waardoor Nederland op tijd zijn plannen in Brussel kan indienen. SGP-leider Van der Staaij maakte duidelijk... dat hij graag ook bij het akkoord met de vijf partijen betrokken was geweest. Het afschaffen van de bonussen bij ProRail... leidt tot een salarisverhoging van mogelijk 16 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van ProRail... Vroeger kregen de directieleden een bonus van maximaal 16 De bonus wordt gefaseerd opgenomen in het vaste salaris. Vorig jaar leidde dat tot een loonsverhoging van 5 en dit jaar opnieuw. De Raad van Commissarissen van ProRail moet nu besluiten of de directieleden er volgend jaar nog eens 6 bij krijgen. Als dat gebeurt krijgen ze in feite een bonus van 16 zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. De regeling geldt niet voor president-directeur Goud van Sinderen. Bij haar aantreden is afgesproken dat zij geen aanspraak kan maken op bonussen. Inwoners van Moskou zijn vandaag opgeschrikt... door een gigantische groene wolk boven hun stad. Op Twitter en Facebook verschenen berichten dat Moskou... precies 26 jaar na de kernramp in Tsjernobyl... zou zijn getroffen door een gifaanval... Volgens het persbureau Interfax was het paniek om niks. Het persbureau meldt dat de groene wolk bestaat uit stuifmeel van vooral berkenbomen. Door de warmte en harde wind is een grote hoeveelheid van die pollen in de lucht terechtgekomen. Het weer vannacht overwegend droog, minimaal rond 8 graden. Morgen eerst nog wat zon, later meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. De hele Tweede Kamer zegt het.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 De lijn. Met Jack van Gelder. Bijzondere avond. Uiteraard vanavond in dit uur van Ariste lijn Heel veel sport, maar zeker ook de politiek. We zullen u op de hoogte brengen van het wel en wee in de Tweede Kamer... Maar eerst de headlines in de sport. In het Russische Tjeljabinsk is het EK judo begonnen. Van de Nederlandse delegatie zorgde Jeroen Mooren voor een hoogtepunt. Nou, het podium is het altijd goed. Hè? Als je daar staat is het een goed teken. Ik denk uh, ja, dat ik deze lijn gewoon door moet trekken naar de Spelen. En dan, uh, ja, daar moet het nog beter zijn. Birgit Enter zorgde voor slecht nieuws. Ze vlogen al snel uit en is niet meer zeker van de Olympische Spelen. Ik heb het nu niet meer in handen. Het, weet je, het is nu het lot. En ik hoop dat ik een keer uh, geluk heb. Dus dat het aan mijn zijde ligt. En ik heb zoveel pech gehad de laatste jaar. Dus. Straks hoort u al het nieuws uit Tjeljabinsk. Soms gebeuren er wonderen. Neem nou Jessin Ramouni. Een in Haarlem geboren dressuurruiter met Marokkaanse roots. Talentvol, maar nog niet goed genoeg voor de Olympische Spelen. Tot hij bij toeval de koning van Marokko tegenkwam. Hoi. En even later gaat hij dus gewoon wel naar de Spelen. Ja, ik dacht wauw. <laughs> ik dacht wauw. Dat was voor mij natuurlijk een droom die uitkwam. En toen het dan ook nog eens een keer lukte om me te kwalificeren. toen was ik natuurlijk heel blij... Ook de zeilende broers Sven en Calle Koster gaan naar de Olympische Spelen. Voor de derde keer alweer. Ja, drie maal steeds recht, toch? Calle Koster was dat kort, maar krachtig. Verder praten we met Jaap Stam over zijn toekomst bij FC Zwolle. Over Ajax, of allebei, of toch ergens anders. En met Maarten Fontijn over financial fair play in de Champions League. En als we het over halve finales hebben, dan weten we dat we op uh, Europees voetbalgebied in de Champions League in ieder geval weten dat we twee finalisten zijn, namelijk Bayern München en Chelsea. Maar in de Europa League is er nog veel onzeker. Frank Wielaert zit uh, één etage boven, dat noemen we dan opeens het matchcenter. Hoe gaat het eraan toe bij uh, de twee wedstrijden? Uh, nou, op dit moment is het zo dat uh, Atletiek Bilbao tegen Sporting Portugal 2-1 staat. Daar is het nog rust. bij de ploegen zitten nog in de kleedkamer. Die andere wedstrijd, Valencia tegen Atleti Atletico Madrid. Daar staan ze op het punt van beginnen aan de tweede helft. Valencia in die wedstrijd in de eerste helft vol op jacht om te scoren. We moeten een 4-2 achterstand goedmaken, dus twee goals maken. Enorm tempo gehanteerd in die wedstrijd. Canales dreigde even een penalty te gaan krijgen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Jonas miste twee enorme kansen. Soldado, de aanvoerder, kopte nog een keer voorlangs voor de Valenciane. En Atletico Madrid kwam eigenlijk pas in de slotfase van die eerste helft... een beetje in de wedstrijd, kreeg nog bijna een kans... via topschutter Falcao in de eerste wedstrijd... nog twee keer succesvol met een hele mooie goal. Maar in deze wedstrijd nog onzichtbaar... omdat Valencia zo ontzettend aandringt. Nog zonder succes dus, daar 0-0 in die tweede helft nu begonnen. En in die andere wedstrijd, Atletiek Bilbao... staan ze nu ook op het punt van beginnen. Tegen Sporting Portugal, Ricky van Wolfswinkel heeft een goal gemaakt, de 1-1... Een afgeslagen corner, goed binnengeschoten, in één keer op zijn slof genomen met de linker. Op dat moment was dat ideaal natuurlijk voor Sporting Portugal, want toen leken ze even door. Maar een paar minuten later, in de blessuretijd, Ibai Gomes... Die de 2-1 maakt. En bij Atletiek Bilbao speelt Fernando Lorente een geweldige wedstrijd. De centrale spits van Bilbao. Alle aannames onder druk zijn 100%. Hij heeft allebei de assists gegeven. En twee hele grote kansen nog weten te missen. Dat is eigenlijk het enige wat hij verkeerd heeft gedaan. Twee kansen missen. En voor de rest speelt Lorente geweldig. Daar gaat Sporting Portugal het nog ongelooflijk moeilijk mee krijgen. En Bilbao staat dus ook niet voor niets voor met 2-1. Frank, je noemt Van Wolfswinkel. Hij scoort een goal. Hoe speelt hij verder? Nou, je ziet hem niet zo gek veel. Ja, hij is natuurlijk wel onderdeel uh, uh, van het aanvalspel. Sporting Portugal, vanaf het moment dat ze 1-0 achterkomen, Sporting Portugal, ook gaan deelnemen aan die wedstrijd. Het tempo in die wedstrijd is verschrikkelijk hoog. En gaat, uh... Allebei de kanten op die manier op. Van Wolfswinkel heeft geel. Dus mocht Sporting Portugal zich plaatsen voor de finale... dan doet Van Wolfswinkel daarin in ieder geval niet mee. Maar ja, dat zal voor deze wedstrijd hem nog even worst zijn. Dan zal hij na de wedstrijd pas het gevoel voor hebben... voor uh, dat moment dat hij die gele kaart krijgt... als Sporting Portugal zich weet te plaatsen. Vooralsnog is dat niet zo, want de 2-1 stand op dit moment... geeft recht op een verlenging voor beide ploegen. En de andere Nederlanders, Schaars? De andere Nederlander Schaars, ja, die, die, dat is een vaste kracht. En dat zie je ook terug. Hij heeft ontzettend veel moeite gehad bij vlagen om uh, de aanvallende middenvelder van uh, Bilbao om die, uh, tegen te houden. Want uh, Bilbao heeft ook ontzettend aangedrongen... in de eerste fase van uh, deze, uh, deze wedstrijd. En uh, Schaars, ja, je weet hoe die, hij hoe die voetbalt. Hij kan ontzettend veel uh, dichtlopen. Maar uh, ja, Bilbao heeft het, uh, Valencia, of, uh, heeft het uh, Sporting Portugal ongelooflijk moeilijk gemaakt... En dus ook schaars is af en toe bij vlagen overlopen. Maar andersom is dat wel degelijk ook zo geweest. We komen straks nog bij je terug, uiteraard. Nee. Up the sun. Ik zei het al uh, bij mijn allereerste aankondiging net na tien. Het is niet alleen sport, maar het is zeker ook politiek. werd versloten. Het is... Uh onrustig in Den Haag. <laughs> nou, de onrust is uh, volgens mij alweer een beetje gaan, uh, gaan liggen. Het is nog een beetje uh, ja, uh, de nabespreking, zal ik maar zeggen, van het akkoord wat uh, vandaag bereikt is. We hebben al uh, het CDA gehoord, we hebben de VVD gehoord, D66 en GroenLinks. En het zijn vijf partijen van die uh, nieuwe coalitie. Uh, dat betekent dat de ChristenUnie nog niet aan het woord uh, is geweest, maar die zijn zojuist aan het woord geweest. Aris Slop, de volman van de ChristenUnie. In Den Haag hebben we Hans Andringa, want uh, Hans, dat was de laatste die het spreekgestoeld uh, beklom. Wat heeft... Uh, Slop gezegd, allemaal? Nou, het Slop heeft uh, helemaal uh, geantwoord in de lijn die ook uh, de VVD, D66, GroenLinks, het CDA hadden. Namelijk een gevoel van uh, grote opluchting dat het uiteindelijk allemaal is uh, gelukt. Dat er in elk geval een akkoord uh, naar Brussel kan gaan. En op geheel eigen wijze benadrukte Slop met een Bijbeltekst namens de ChristenUnie wat het belang was om nu juist in actie te komen. Is men lui en steekt men geen hand uit, dan zullen de balken het begeven. En het dak beginnen te lekken. Ook een wijsheid van Salomo. Dat was toen van toepassing, maar dat is ook nu nog van toepassing. Want ik herhaal het, we kunnen ons geen stilstand permitteren. Stilstand is funest, met name ook voor de jongeren in Nederland. Heel erg duidelijk hoe de ChristenUnie erover denkt. En eigenlijk kunnen we nu al een beetje de balans van dit debat op gaan maken. En dan is dat deze vijf partijen die de afgelopen dagen dat akkoord hebben gesloten... die vinden dat er nu in elk geval iets moest liggen dat naar Brussel kan. Dat Brussel gerust stelt, dat de naam van Nederland als financieel degelijk land omhoog houdt. Dat de financiële markten gerust kan stellen... En er is ook wel duidelijk geworden vandaag... dat het akkoord dat er nu ligt niet in beton is gegoten... maar dat na de verkiezingen een nieuw kabinet... natuurlijk hier en daar nog wel wat kan veranderen. En dat biedt dus ook weer hoop voor de partijen... die nu niet hebben meegedaan. Ja, dat betekent ook dat het debat... Uh, wat straks wordt er natuurlijk nog wel namens het kabinet geantwoord... door uh, de premier en door de minister van Financiën, Jan Kees de Jagen... dat dat betrekkelijk snel afgelopen kan zijn. Ja, we hadden ons allemaal klaargemaakt voor een uh, lange, lange nacht... waarin... Uh, hitte debatten zouden plaatsvinden, maar uh, ja, we zijn vaker verrast deze week. Uh, ook nu lijkt het allemaal een stuk sneller te gaan. En, uh, maar ja, dat is ook wel duidelijk. Er ligt een akkoord in of je daar nou helemaal voor bent of tegen bent. Er ligt wat dat naar Brussel gestuurd kan worden en dat vindt iedereen nu toch wel heel erg belangrijk. En ook dat vooruitzicht dat er na de verkiezingen nog wel het een en ander aan knoppen gedraaid kan worden en aan inkomensplaatjes en aan het verzachten van leed hier en daar. Dat is dan ook uh, de, de winst die de ander Partijen vandaag kunnen binnenhalen. En dat geeft ook weer een beetje ruimte aan de partijen die nu dat akkoord hebben ondertekend. Ja, en die hoeven dus niet meer middels moties... straks in actie te komen. Eerst naar Brussel en uh, daarna naar de kiezer. En uh, voordat het zover is, komt straks uh, de regering nog aan het woord, uh, Jack. Ge gebeurt het nog voor 11, denk je? Nou, en zien we nog terug? Je ziet mij vast en zeker nog terug, want nog lang niet alle partijen zijn uh, klaar. Want onder andere, heer Brinkman moet nog aan het woord komen. En op dit moment hoor je op de achtergrond de Partij voor de Dieren. Dus zijn bijna klaar. Dan wordt het meestal even geschorst. En daarna krijg je het antwoord van de regering. Dus Partij voor de Dieren en de Partij van het kleine, kleine Beestje. Hero. Ja, het Kleine Beestje. Hero. Ja, ja. Ja. Luister de pels. Ja, Goed, ik weet wat je bedoelt. Tot zo. Tot zo. Jeroen Mooren pakte vandaag brons op de EK Judo in Tjeljabinsk. In de strijd om de derde plek versloeg hij de Oekraïner Georgi Zantayara. Het is de tweede keer dat Mooren brons pakt. En in 2010 werd hij namelijk in Wenen ook derde in de klasse tot 60 kilogram. Theo Plasjaar ving Mooren direct na de huldiging op. Jeroen, hoe was het daar op het podium? Nou, op het podium is het altijd goed. Hè? Als je daar staat, is het een goed teken. Je stond op de derde plaats. Was dat vandaag het maximaal haalbare? Nou, eigenlijk niet, denk ik. Ik was, ik was vandaag nog niet op mijn best. Ik denk dat ik zeker nog beter kan. En, uh, ja, ik heb het in die kwartfinale tegen, tegen die Georgië eigenlijk een beetje simpel weggegeven. Uh, nou, ik had hem goed vast... En, ik had er eigenlijk wel vertrouwen in dat ik hem over kon nemen, maar ja, dat moet je bij een Georgië eigenlijk nooit doen. Dan moet je hem niet gaan tillen. Dat, uh, ja, dat pakt er verkeerd uit. Maar uh, ja, daarna heb ik hem goed teruggevochten. En uh, ja, ik ben toch heel blij met die uh, derde plek. Je zegt, ik was niet op mijn best. Het is altijd pieken met judo, maar waarom uh, was je niet op je best vandaag? Nou ja, ik denk dat uh, dat, er, dat het nog komt door, uh, door mijn blessures die ik, uh, die ik dit jaar heb gehad. En, uh, ik ben nou eigenlijk uh, twee maanden wel weer fit. Dus het gaat op zich uh, zeker de goede kant op. Maar uh, ik denk uh, ja, dat ik deze lijn gewoon door moet trekken naar de Spelen. En dan, uh, ja, daar moet het nog beter zijn. Merkwaardige dag. Je wint drie partijen in de Golden Score. Waarvan ja. twee keer met vlaggetjes. Ja, nou ja, dat zegt in ieder geval dat ik goede conditie heb. Dus uh, dat ik genoeg inhoud had om dat uh, ja, tot het eind goed vol te houden. Maar uh, ja, het zegt ook zeg maar, dat, dat ik... Uh, dat, dat, dat het nog niet mijn beste judo was. En dat ja, het kan zeker nog beter. Maar... Het was zeker zichtbaar in die laatste partij tegen die Oekraïne, dat jij conditioneel sterker was dan hij. Ja. Nou ja. Hij begon natuurlijk de eerste twee minuten als gek aan te vallen. Het uh, is een soort tornado die, even twee, ja, die twee minuten moet overleven. En dan, uh, dan weet je ook van, dat hij daarna minder wordt. En uh, nou ja, hij haalde alles uit de kast. En het is gewoon enorm agressief. Dus uh, agressief judo. Dus, uh, kopstoten, <laughs> ja, klappen voor mijn gezicht. Maar ja, de, dat hoort er allemaal een beetje bij. En, uh, de, ik wist dat ik dat van hem kon verwachten. En uh, ik ben op zich goed cool gebleven. En, uh, ja, op die manier kon ik toch nog aan, aanvallen maken. Wat betekent dit uh, op de weg naar de Olympische Spelen? Nou ja, ik denk uh, dat het een goed teken is dat ik met niet mijn beste Judo toch een derde plek hier weghaal. En uh, ja, het kan nog beter. En, uh, daar gaan we de komende tijd hard aan werken. Op internationale trainingstages uh, ja. in Korea en uh, in Europa een aantal. Dus uh, ja. ik denk dat het uh, een mooie opsteker is. Dus jouw tweede Europese plak, kun je ze vergelijken met elkaar? 2010 Wenen en deze? Uh, ja, Ik denk dat ik met die eerste was ik wel iets blijer dan, dan met deze. Want ja, de eerste medaille is natuurlijk uh, heel speciaal. Dat was ook nog eens mijn eerste, mijn eerste EK. Dus de eerste titeltoernooi. En sindsdien zijn er natuurlijk een aantal toernooien geweest... waar het iets minder ging. En uh, ja, ik ben wel blij dat ik nou weer in ieder geval op de goede weg ben... met deze derde plek. Aan de telefoon Edwin Winkels, uh, onze vaste correspondent in Spanje. Uh, Edwin, goedenavond. Goedenavond. Uh, wij spraken elkaar uh, in de perskamer voor Barcelona-Chelsea. En toen had iedereen het, uh, wij eigenlijk ook, over een finale tussen Barcelona en Real. Uh, 48 uur later weten we dat het heel anders is geworden. Hoe is dat in Spanje aangekomen allemaal? Ja, net zo verrast eigenlijk natuurlijk. Nou, nou Er waren wel een klein beetje twijfels uh, na de heenwedstrijden, want ze kwamen niet. Iedereen had verwacht dat zowel Barcelona als Real met Chelsea en Bayern... Uh, minimaal een spel zou uh, halen en dan thuis het allemaal afmaken. Ze dus we kwamen allebei met een nederlaag terug. We hebben een iets betere positie met dat tegendoelpunt in München. Uh, maar ja, dus er was een beetje voorzichtigheid. Maar toen het in allebei de wedstrijden ook nog eens 2-0 werd uh, voor voor Barca en Real, toen leek alles, uh, ja, alles uitstekend in orde uh, naar, de, naar de finale. En uh, de verbijstering was eigenlijk groot. Zowel in Barcelona, dat kon je zelf zien uh, dinsdag. En, en gisteren in Madrid, helemaal natuurlijk, naar die uh, enorme strafschoppenserie. Hoe gaat de pers daar dan mee om? Nou, eerst eens even pakken bij, uh, bij Barcelona. Uh, hoe, hoe De dag daarna, wat, wat staat er dan te lezen her en der? Nou, het is eigenlijk zowel bij Barcelona om te beginnen een uh, steun aan de ploeg, zoals het publiek ook deed. Uh, Barcelona komt er vroeger, er uh, waren altijd zakdoekjes als het misging. Mensen waren al een nederlagen waar ze zat, maar we zijn ook een beetje bewust van dat deze ploeg in de laatste drie jaar zoveel heeft gewonnen. 13 van de, van de 17 prijzen waar ze aan meededen. Um, dus uh, de, ze hebben er wel wat krediet opgebouwd en, en eigenlijk de publiek van uh, de, van Barça zijn dat is het beste wat er is. En zo reageerde de krant ook een beetje van uh, ongeloof, de vloek van Messi, uh, ook taal, de, de ploeg die net niet lukte. Later kwamen wel een beetje een analyses dus van ja als je met, tegen tien man speelt en 2-0 voor staat dan zou je eigenlijk wel moeten winnen. Maar dus eigenlijk nauwelijks kritiek op de, op de ploeg geweest. Ja, mag ik je heel even onderbreken? Want uh, ik mag je niet onderbreken, want we gaan gewoon verder. Ik, ik, ik, zie, ik zie iets wat ik nog niet mag melden, hoor ik nu. Um, er loopt een muis door de studio. Um, goed. Daar kan ik niet mee helpen. Nee, nee, nee. nee. Uh, even dan terugkomen uh, op datgene wat er dan woensdagochtend gebeurt. Eerst even de krant uh, in, uh, in, Madri uh, in Madrid, hè? AS bijvoorbeeld. Hoe reageerde die op... Uh, uh, op de uitschakeling van Barcelona en de hoop die er uh, op dat moment nog leeft dat uh, Real Madrid het wel gaat halen. Nou, die hadden het vooral, eigenlijk, er is natuurlijk haat en nijd over en weer. Uh, vandaag de Catalaanse sportkranten, die, die regioëel een beetje nijdig leuk, zo, zogenaamd leuk op de uitschakeling van Real. Die, die in Madrid woensdag zei van, jongens, voorzichtig, dit kan dus gebeuren. We hadden okay. verwacht dat Barcelona de finale zou komen, dus laten wij uh, niet dezelfde fout maken. Cristiano, nog faal jij niet alsjeblieft. Dan uh, een opmerkelijke mooie kop in de, in de sun uh, woensdagochtend uh, in Engeland. Waar met hele kleine lettertjes staat Barcelona uitgeschakeld. Nog kleinere lettertjes Chelsea in de finale. En daar stond er nog een regeltje onder. En dan levensgroot Torres scores. Want ja, uh, ja dat is toch uh, het mannetje wat opeens weer de aandacht uh, op zich vestigt door die goal, hè? Ja, maar dat was eigenlijk een goal die, een goal die bijna niet meer nodig was. Barcelona lag er al bijna uit. Eh... Uh... Dus ja, ik denk dat het een detail van de wedstrijd is. Ik denk dat het, toch het minst belangrijke was uiteindelijk. Nee, maar een beetje de satire die er dan natuurlijk toch een beetje heerst. Ja, zeker. In Madrid heb je ook, hoor. Over, over die, die misser van Ramos gisteren, die ten penalty ergens de hemel inschiet. Ja. Uh, en er worden ook grapjes over gemaakt dat de bal nog steeds niet terug is gevonden. En, en dat soort dingen. Ja, wij noemden dat sinds 2000 een jaap stammetje. Uh, dan uh, gisteravond gegeten door uh, Rosell volgens publicaties met Guardiola... Uh, A, heeft er plaatsgevonden en zo ja, wat moet ik me van zo'n diner voorstellen? Ja, nee, het was geen diner, het was gisterochtend al, eigenlijk kort na de wedstrijd, de day after. Uh, thuis bij Guardiola, Rosé samen met Subi Sareta, de technisch directeur van Barcelona. En Orobits, dat is de manager van Guardiola. Van Die hebben er vier uur met elkaar zitten praten over wat Guardiola nou eigenlijk van plan is. Die had tijd om tijd gevraagd. Uh, er is absoluut niks naar buiten gekomen. Het dat we weten dat Mario heeft gezegd... ik wil het vrijdag eerst aan mijn spelers zeggen. Uh, morgen is pas weer de eerste training sinds die uitschakeling. Dus ja, dat soort woorden lijken er een beetje op te duiden... dat hij de spelers gaat meedelen dat hij ermee stopt. Hij is moe, mentaal moe vooral. En met de voorzitter, Rosé, niet zo on speaking terms als dat hij met uh, voorganger Laporta was. Ze waren goede vrienden. Dus het lijkt bij iedereen begint nu te denken dat Tovariano morgen zijn, uh, zijn afscheid aankondigt. Als we dan speculeren, hè, stel dat hij weggaat, verwacht jij dat, dat hij dan een komt neemt... of dat hij uh, meteen weer ergens anders op de bank gaat zitten? Getuige het feit dat jij zegt, hij is moe. Ja, hij is totaal uitgeput. Dat is een vent die 24 uur voor dat vak uh, leeft en, en Barcelona zoveel heeft gebracht, mede door zijn eigen inzet... Dus het meest logische zou zijn een Sabette van te nemen, ook omdat hij weet dat hij in weinig plaatsen in de wereld zo kan werken, zeker niet in Engeland, bij Chelsea bijvoorbeeld, waar hij een aanbieding voor heeft of bij Inter. Zo kan werken als dat hij bij Barcelona heeft gedaan. En wat hij verdiend heeft en alles. Mag je aannemen dat hij het uh, een jaartje rustig aan gaat doen. Ja, het ging ook een verhaal dat hij uh, uh, Qatar zou gaan helpen tussen aanhalingstekens. Ja, maar dat is bijna zo komen dan flink betaald. Ja, maar zeer flink betaald, hè? Want uh, ja. dat gerucht houdt toch aan. Kortom, morgen wordt een belangrijke dag. Daarom we weten we hoe het met de toekomst van Guardiola gaat. Uh, de komende periode wordt belangrijk voor het Spaanse voetbal. Want sommigen zeggen, ja, Real en Barcelona het mooiste voetbal van de wereld. Maar aan de andere kant, ze kunnen ook maar kopen en ze kunnen ook maar blijven doen. Wat andere woorden, de financial fair play komt eraan. Geloof jij daar daadwerkelijk in en dat het ook daadwerkelijk uh, in Spanje tot gevolgen zal leiden? Je weet niet tot hoeverre ver. toevallig gisteren een akkoord bereikt uh, van de regering met uh, de betaald voetbalclubs. Dat ze de schuld die zij met de fiscus hebben in Spanje. Dat is uh, slechts een half miljard van de totale 3,5 miljard schuld die de Spaanse clubs hebben. De rest is aan, vooral aan banken uh, en leveranciers, et cetera. Dus, maar om die half miljard in ieder geval zo snel mogelijk weg te werken... Uh, maar ja, dan nog blijft die andere schuld samen. Dat zijn in principe gewoon leningen die zij van bank hebben gekregen. En die ze in de loop van de tijd uh, weer moeten terugbetalen. Ja, maar wat maar zo... of er wat van komt, of die weven daar wat mee kan, uh, wat nou de, de, de norm zal zijn, dat zal heel moeilijk zijn natuurlijk. Ja, het gaat, het gaat om een percentage van je totale begroting wat je uit mag geven aan salaris. Hè? Dat, uh, dat wordt eigenlijk de key factor. Ja, dat is altijd zo geweest. En de, de Barcelona Real, Real hebben we lang ondergezeten, toevallig sinds twee seizoenen... We uh, zitten zij net boven, ik geloof die 68 procent uh, van je totaal aantal inkomen wat je, wat je aan salarissen mag uh, betalen. Dus die zullen dan misschien inderdaad omlaag moeten. Ja, het aardige is dat men in Nederland dan onmiddellijk uh, de hoop heeft op het moment dat er over financial fair play wordt gesproken. Oh, dan kunnen wij als Nederlandse ploegen op, uh, opeens weer op tegen die grote ploegen. Maar vertel even het verschil tussen televisiegeld, hè? want dat zal altijd wel blijven bestaan, lijkt me. Ja, ook de, de, voor clubs, juist voor clubs als Barcelona-Real, is eigenlijk in schulden als het minst groot, omdat ze ook een enorm uh, aantal in, uh, inkomens hebben per seizoen. Uh, en, uh, ja, ze, en van die inkomens, waar dat vroeger bijvoorbeeld de supporters, de, de, de entreekaartjes, seizoenkaarten... was 70% van die inkomens. Van de inkomsten. Nu is bijvoorbeeld marketing, merchandising en tv-rechten zorgen voor 70, 75 procent van de inkomsten van Real Madrid en Barcelona. En, en dat zullen ze met zoals ze presteren wel blijven behouden. Zowel die tv-rechten als de inkomsten bij de UEFA natuurlijk. Als, als het verkopen van al die shirts en prelaria. Heel goed. Edwin, bedankt. Uh, jij gaat uh, nu nog even kijken naar datgene wat er uh, gebeurt in die uh, halve finales... waar dus uh, drie Spaanse ploegen bij betrokken zijn. Je mag niet zeggen, want ik mag ook alleen maar zeggen dat er zo dan een muis door de studio loopt. Dankjewel. Dank jullie ook. <laughs> Ja, dat Bayern München zich heeft geplaatst voor de Champions League-finale... is volgens vele winst voor de pure voetbal. De Duitse ploeg is namelijk de enige van de Europese toppers... die een verstandig financieel beleid voert. Maarten Fontijn, die zich namens de UEFA en de European Club Association verdiept... heeft in de economie van de topvoetbal, is blij met de Duitse finalist. Nou, nou de wedstrijd is wel uh, direct de SMS naar Karl-Heinz Rummenigge gestuurd. En uh, de inhoud was, uh, financial fair play heeft Ja, Hoe reageerde hij? Ja, dat vindt hij leuk, ja. ja. Ja, trots en blij. Ja, want dat is het misschien ook meteen in één zin samengevat. Hè? Een club zonder schulden ja. uh, staat in de finale van de Champions League. Is dat het ideaal plaatje, het droombeeld van de UEFA? Ja, absoluut. Als je kijkt naar de halve finale die we deze week hebben gezien... dan heb je vier clubs waarvan de drie uh, financieel niet gezond zijn. Uh... Ja, kunt u dat naar de toelichten als, uh, als we ze allemaal bij naam noemen? Wat, ja. wat komt nou ja, er binnen bij de clubs? Het, het totale, het totale uh, de financiële schuld van de voetbalclubs in Europa... Is, is gigantisch voor 1,4 miljard euro. Op een omzet van 17 miljard. De voetbalomzet totaal is 17 miljard. 1,4 miljard schuld. Ja. En als je dan kijkt naar de top 10, die toch goed is voor 3 miljard omzet. Top 10 clubs. Van die 17, dat is 20%. Daar zie je dan, als je naar de ranking krijgt. Nummer 1 staat Real Madrid met 480 miljoen euro omzet. Maar een schuld van 590 miljoen. 2 Barcelona, 500 miljoen, uh, 470 miljoen uh, euro uh, omzet en 570 miljoen verlies. En dan uh, staat 4 Bayern München met 360 miljoen euro omzet. Die hebben geen schulden en maken een winst van een uh, kleine 3 miljoen euro. En Chelsea? Chelsea, die staat dan op de zesde plaats. Die hebben een omzet van 250 miljoen euro, 83 miljoen euro verlies... 890 miljoen schuld. Nou, dat is niet gezond. En daarom uh, is het heel goed dat Bayern München in de finale staat. Want het toont aan dat je echt niet een topomzet hoeft te hebben. Maar dat je een uh, goed geleide club moet zijn. En, uh, ja, er zijn een aantal succesfactoren die hier aan de grondslag liggen. Eén: Het is een heel sterk merk, Bayern. En dat is gebaseerd op historisch succes. Ze hebben vele Champions Leagues gewonnen. Vele titels, uh, nationale titels. Uh, de tweede is, de filosofie van Bayern is, uh, is heel goed. Het is een voetbalcultuur, maar gebaseerd op hele sterke financiële en organisatorische fundamenten. Het is financieel gezond, geen schulden. Ze maken winst. Uh, het is een, een, een, een leiding waarbij de juiste mensen op de juiste plaats zitten. Zowel in het voetbaldeel van het bedrijf als het zakelijke deel. Dus keep people, keep functies. Uh, er is een hele goede balans tussen het voetbalproduct wat in de basis staat... en de ondersteuning die ze krijgen van de andere afdelingen. En als je kijkt naar de voetbalbestuurders, dat zijn, uh, zijn continuïteit in de leiding. Uh, de heren Heunus, Pekkenbauer, Roemenikken, die zitten al meer dan 15 jaar in de leiding. Zijn naast dat ze hele goede voetballers waren, ook hele goede zakenmensen. Heunus heeft een worstenimperium opgehouden, dat is de grootste van Duitsland. Allemaal na zijn voetbalcarrière. Het klinkt eigenlijk allemaal heel logisch wat u nu uitlegt... Maar dan zou je zeggen, waarom kopiëren andere clubs dat, die gedachten? Nou, het derde punt, wat ik, ik had excuse. het dus over de, de, het aanmerk, ja. heel sterk aanmerk. 55% van de omzet van Bayern komt uit commerciële activiteiten. Terwijl bij de Italiaanse en de Spaanse clubs komt 50-60% uit tv-opbrengsten. TV-opbrengsten, als die weg zouden vallen, valt zo'n club ook in elkaar. Bij Bayern hebben ze een ontzettend, hele belangrijke inkomstenbron... is de commerciële activiteiten. En dan vraag je je af, hoe komt dat? Dat is natuurlijk door stabiliteit in de successen, maar ook stabiliteit in de leiding. En ze hebben dus AAA-sponsors aan zich gebonden. Wordt het Spaanse voetbal nu aangepakt? Gaat ja, dat gebeuren? de clubs zijn zelf bezig. Dat zie je. Door maar vanuit UEFA, ECA? Nou, door de Financial Fair Play die dus nu uh, ingegaan is. Uh, de, dit is het eerste jaar van de Financial uh, Fair Play... waarbij het jaar... Waar dus de eerste twee jaren van monitoren. En dan in uh, het seizoen 2013-2014 is het serieus. Dan wordt er gekeken naar de jaarrekeningen en naar de balans. En dan uh, moeten dus de clubs... Hun omzet, hun inkomsten moeten een in break-even zijn. Dus in evenwicht zijn met de uitgaven. Het mag niet meer meer zijn. Er mag geen vreemd kapitaal meer ingestopt worden om salaris te betalen. Alleen nog maar vreemd kapitaal om in de infrastructuur, bijvoorbeeld een stadion bouwen... of in de jeugdopleiding. Want de jeugdopleiding, daar wordt in verhouding veel te weinig aan gespendeerd. De clubs geven gemiddeld 5-6% aan jeugdopleiding... terwijl ze 60-70% aan het geven. Ja. Gaat dat echt gebeuren? Worden die clubs echt aangepakt... Ja, dat is een aanpak. En natuurlijk, uh, alleen een regel van de UEFA is niet voldoende. Maar denk je niet dat er een druk komt vanuit de landen zelf, vanuit de televisie? Uh, het is maar de vraag of in een land als Spanje waar uh, 25% uh, werkloosheid is, 50% jeugdwerkloosheid, of op een gegeven moment niet de bedrijven in Spanje die hoge bedragen voor reclame gaan betalen in Spanje. En als de televisieinkomsten daar gaan leiden, dan komt daar een druk op. Sponsors zullen ook druk gaan uitoefenen. Er moet natuurlijk een continuïteit zijn in, als een club niet uh, shaky is met betrekking tot de toekomst. En vroeger werd het natuurlijk gezegd, Real Madrid en Barcelona gaan niet failliet. Die zullen ook niet failliet gaan. Maar die werden altijd gedekt door de banken. Of door televisiecontracten voor de komende drie jaar. Als die onder druk komen te staan, dan begint het te werken. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel uh, zal gaan werken. We horen Maarten Fontijn in gesprek met Vlado Veljanovski. We gaan weer naar het matchcenter. Uh, naar mijn idee is er iets gebeurd, Frank. Ja, en het, het was geen muis inderdaad nee, hè? die door de studio heen liep. We zijn bij beide wedstrijden ongeveer 70 minuten onderweg. En bij Valencia tegen Atletico Madrid lijkt de wedstrijd me wel beslist. Met nog een kleine 20 minuten te gaan... heeft Atletico Madrid de 1-0 gemaakt in Valencia. Een hele mooie paas van Diego op Lopez. Die nam de bal aan op de borst. Liet hem even twee keer stuiteren. Dacht toen, dit is het ideale moment om die bal met een streep... bij de verre paal te leggen. En dat deed hij keurig. En dat betekende... De goal voor Atletico Madrid die daarvoor uh, opluchting moet gaan zorgen. En daar lijkt uh, Atletico ook op de elfde zegen in Europa op rij af te stevenen. Kortom, dan heb je die finale plaats wel verdiend. En Valencia moet dus nog drie keer scoren om zelf die finale plaats nog af te dwingen. Maar ze hebben nu al 70 minuten lang stormgelopen op de goal van de Madrilenen En tot nu toe nog geen doelpunt weten te maken. Die andere wedstrijd, Atletiek Bilbao, Sporting Portugal. Daar was de ruststand 2-1. En die stand staat nog steeds op het bord. Het aantal kansen is niet meer zo groot als voor de rust, maar na de rust nog wel een hele grote kans gezien voor Sousaeta en Amorebieta, allebei van Bilbao. En uh, nog een grote kans voor Insua. Doelpunten maken in de eerste wedstrijd voor uh, Sporting Portugal. Hij kreeg de bal op de paal. Llorente nog een hele grote kopkans na 70 minuten. Kortom, er zijn nog wel kansen. En ik verwacht daar nog wel een doelpunt. verwacht eigenlijk niet dat het daar verlengen gaat worden. Maar daar staat de stand nu wel op. Dankzij die 2-1 op het bord bij Atletiek Bilbao tegen Sporting Portugal. Dankjewel Frank. En wij gaan weer even terug naar de politiek. Uh, middels Bert van Sloten. Bert, uh, Partij van de Dieren. Die zijn uh, geweest en dat, die hebben niet zoveel spreektijd, hè, dat weet je. Dus dat is vrij uh, snel voorbij uh, gegaan. nieuws komt overigens, Jack, op dit moment voor een deel uit uh, Brussel ook. Want de eurocommissaris Reen van Economische Zaken, die gaat daarover... die heeft gezegd dat dat uh, principeakkoord in Nederland hoopgevend is... en uh, dat hij er met uh, belangstelling naar uitkijkt... maar dat hij er wel vertrouwen in heeft. En het andere nieuws, dat is dat premier Rutte is op dit moment... aan het woord demissionair premier uh, Rutte. En dat ging onder andere over de verkiezingsdatum. Hans Andriega luistert... Uh, naar het uh, debat al daar. Hans, want er werd, uh, was opeens een beetje verwarring over de verkiezingsdatum. Ja, want iedereen ging er al vanuit dat het 12 september zou worden. En uh, vandaag uh, of net zei uh, premier Rutte... het zou misschien ook wel een weekje eerder kunnen. Want dan kunnen we het wat ordentelijker laten verlopen. Want uh, wat is er namelijk geval? Als je op 12 september die verkiezingen houdt, dan uh, zou... De oude Kamer nog op Prinsjesdag, dat de week daarna is. Uh, die zou dan nog bij. Uh, ja, met de troonreden en alles. Dan zou de oude Kamer er nog zitten. En dan officieel zou de dag daarna de nieuwe Kamer geïnstalleerd worden. En die zouden dan ook de algemene politieke beschouwingen moeten doen. Nou, dat kan allemaal wel. Maar ja, het is misschien wel allemaal een beetje gedoe. met zo'n nieuwe Kamer. En dan meteen de algemene beschouwingen. Dus vandaar dat uh, premier Rutte. zonder dat de Kamer daarom heeft gevraagd, heeft voorgesteld. Want, nou, als jullie het ook een goed idee vinden... dan kan ik het ook wel een weekje eerder doen. Op 5 september. 5 september. 5 september. Ja, maar vinden ik ze het een goed idee? Al, nee, ik heb nog geen enthousiaste reacties uh, uh, gehoord. Uh, dus wat dat betreft uh, is het uh, maar even de vraag hoe dat uh, gaat lopen. En je vraagt je dus ook af... waarom komt Rutte zo uh, zomaar plom verloren met dat idee? Is er overleg geweest met het paleis wellicht... dat, dat rondom Prinsesdag met een nieuwe en een oude kamer niet zo'n goed idee is... We weten het nog niet, maar opmerkelijk is het voorstel wel. Ja, goed. Daar wordt vandaag geen besluit over genomen... want formeel neemt morgen het kabinet daarover een besluit. Dat hebben we de hele week gehoord. Ja, maar Rutte zei ook, ik ben demissionair en mijn ministers ook. Dus de wens van de Kamer weegt zwaar in deze. Goed, wellicht komt er dan nog een motie uh, later in dit debat. Heeft hij verder nog interessante zaken gezegd? Nou, hij bevestigde het beeld dat we ook uh, eerder in het debat hadden... dat dit zijn afspraken voor... De korte termijn, vooral om het naar Brussel uh, te sturen... dat had uh, de andere partijen die dit akkoord hebben onderhandeld al gezegd. Maar Diederik Samson die wilde dat ook nog wel eventjes van premier Rutte horen. We hoorden net de vertegenwoordiger van de GroenLinks zeggen... ja, dit gaat alleen over 2013. Uh, maar goed, een groot aantal van die maatregelen hebben ook structurele doorwerking. Uh, zijn de partijen van het akkoord nu gebonden aan de structurele doorwerking... of is het inderdaad 2013 en verder geen... Uh, commitments moet daarna maar weer opnieuw worden gezien. Kijk, zoals het altijd gaat, als je afspraken maakt, komt dat bij het Centraal Planbureau ook structureel in de cijfers te staan. En als er een nieuw kabinet aantreedt, of een zittend kabinet een nieuwe begroting maakt, dan ga je wijzigingen aanbrengen ten opzichte van die... Uh, ramingen van het Centraal Planbureau. Dat is het beleid maken. Dat is wat u altijd zo passioneel vertelt op televisie. Dat is politiek bedrijven. Uh, wat u ook vandaag aan het doen bent, uh, voorzitter de heer Samson. Uh, dus hij weet hoe dat gaat. Dat gaat soms beter en soms minder goed. En uh, ja, uh, wat je dan probeert met elkaar natuurlijk na verkiezingen... is uh, natuurlijk met elkaar bij informatie te kijken of je er wijziging op aanbrengt. Maar zolang er geen nieuw kabinet is, staan deze afspraken ook structureel. Ja, filijne opmerking van uh, premier Rutte richting Diederik Samson de politiek bedrijven, dat doet hij ook de ene dag wat succesvoller dan de andere dag. En dat uh, wijst natuurlijk weer terug naar de positie die de Partij van de Arbeid vandaag heeft uh, gekozen, dat ze buiten dit akkoord staat en dat zij dus niet meevieren in het succes dat de andere partijen op dit moment wel vieren. Ja, kleine steekjes onder water, die worden uitgedeeld in dat debat. Straks nog, ja, de man van de dag eigenlijk in Den Haag, dat is Jan Kees de Jager, want die heeft het allemaal voor elkaar gekregen, de minister van Financiën. Hij spreekt nu. Hij spreekt nu zelfs, oké. Okay. En als uh, je gaat naar het liveblog van de NOS op nos.nl. Kun je daar ook lezen dat hij in ieder geval niet beschikbaar is... om lijsttrekker te worden bij, de, bij het CDA. En hij wil helemaal niet op die lijst. Want uh, hij heeft er een beetje genoeg van van de politiek lijst. Ik dus nog even, Bert. Uh, 12 september wordt dus nu 5 september. Er is in eerder instantie... Nou, dat is nog niet nee, zeker, maar goed, Zo goed als. Uh, er werd uh, vrij recent nog gesproken over 27 juni. Waarom eigenlijk dan niet sneller dan pas in september. Dat is een vraag die ook uh, gesteld werd uh, door onder andere de SP. Uh, die wilde graag op uh, 27 juni. Dat is omdat een meerderheid, uh, het is een krappe meerderheid... Maar een meerderheid uh, in de Kamer vindt nu dat je dat in september moet doen. En het heeft te maken met de registratie van politieke partijen. Als jij nu een politieke partij, de politieke partij Jack van Gelder... wil beginnen, dan kan jij je niet registreren als je dat in juni doet. Dan kan je alleen maar dus lijst 13, zal ik maar zeggen. Uit. Dat komt jou heel goed uit. <laughs> Neem maar even voor het voorbeeld. Uh, maar als je een naam wilt uh, meenemen, dan moet dat geregistreerd... Het zijn allemaal procedures. Bovendien, je moet aan alle kieskringen langs. Je hebt 19 kieskringen in Nederland. Handtekeningen ophalen, geld storten. Het is niet zomaar een eenvoudig iets uh, om mee te doen aan de verkiezingen. Er zijn de waarborgen bij. Dankjewel Bert, dankjewel. Wij gaan weer door met judo, want Birgit Ente eindigde het Europees kampioenschap judo in Tjeljabinsk in de tweede ronde. Ze verloor daarin op Vazari van de Russische Kondratjeva. Door de vroegtijdige uitschakeling is plaatsing voor de Olympische Spelen uiterst onzeker. Ente is nu afhankelijk van andere judoka's. en teleurgestelde enten op naar haar uitschakeling. Birgit, besef je al de consequenties van de nederlaag tegen die Russische? Uh, ik denk twee minuten geleden wel. Ik kwam het even hard binnen. Maar nu, ik heb het nu niet meer in handen. Het, weet je, het is nu het lot. En ik hoop dat ik een keer geluk heb. Zodat het aan mijn zijde ligt. En ik heb zoveel pech gehad de laatste jaar. Dus, ik, nou, het is gewoon nu straks op de tribune zitten met, het, met de billen geknepen bij elkaar. En, uh, nou, dan gaan we het zien. Ja, want een plek bij de eerste 14 van de World Ranking... dat zit er na vandaag helaas niet meer in. Nee, het zit, het zit er niet meer in. Maar dat heeft natuurlijk met omstandigheden ook te maken. Ik heb, ik heb mijn schouderblessure gehad. Ik heb <coughs> pas twee weken op de mat gestaan. Dus heb ik ook pas echt twee weken mijn gewicht al kunnen maken. Dus dat is allemaal dubbel. En uh, ik heb hier... Ik heb hier alles proberen te geven. Ik was mentaal, maar hoofd was ik wel goed. Alleen uh, tegen contrachever de Russin, kan, bepaal ik meestal zeg maar, de lijn naar verwachting. En nu bepaalde zij het. En ze, had, ja, ze was gewoon vandaag goed. Kijk, zij strijdt ook met de andere Russen om het Olympisch te tikken. Dus je weet hoeveel adrenaline bij iedereen erin zit. Het, het, is, het is nu of nooit. Dus het is het laatste nooit. Dus ja, ik snap het wel. Het is een heftige strijd. En uh, kijk, ik was niet optimaal. En, en, en, en op die manier heb ik gewoon hier niet de strijd kunnen leveren die ik normaal wel kan leveren je begon goed tegen die Turkse, die ja. moest je sowieso verslaan. Maar tegen die Russische, het leek ook een beetje bij jou alsof de pijp leeg was. Ja, ik moet wel zeggen dat ik na partij 1 heel verzuurd was. Dus ik, helemaal, en mijn armen waren verzuurd en ik had uh, ik, een soort van die proefde ijzer zeg maar, in mijn keel. Dus dat, ja, het, het, het hielp niet allemaal, zeg maar. Ik had, uh, en ik ging me wel weer opladen. Je staat wel even met... 1-0-8 zeg maar, omdat het toch extra kracht kost. En, uh, nou, ik heb het echt geprobeerd, alleen zij was dominant en uh, normaal kom ik er doorheen. maar dit keer was zij gewoon uh, sterk. Hoe was het met het uh, gewicht maken dit keer? Ja, uh, <laughs> ik moet zeggen lastiger dan normaal, maar goed, ik heb ook meer spiermassa erbij gekregen, dus kijk in vet ben ik omlaag, maar in spieren ja, dat, dat ben ik bij aangekomen. Dus ja, het is uh, hoe je het wil zien, het, het blijft een gewicht. Het is niet eens meer een hele kiwi, maar een halve kiwi. <laughs> Nee, ik heb wel meer gegeten, hoor. Het is allemaal verdraaid in de pers. Dus uh, ik, heb veel meer, ik eet veel meer en het is gewoon verdraaid. En uh, kijk, dat vind ik jammer van, van een journalist, Klaar. En, uh, ik heb uh, misschien de laatste dag... Heb ik, gisteren heb ik niks gegeten... maar goed, dat hoort bij Gino en dat hoort bij uh, de superlichtgewichten, Klaar. Ja, peritente. kiwi weg. De Nederlandse zeilers varen bij de Wereldwekerwedstrijd in hier al de hele week goed... en vandaag werd dit bekroond met twee olympische kwalificaties. Met alleen nog de medalrace te gaan zijn Lisa Westerhoff en Lopke Berkhout... al verzekerd van de eindzegen in de 470-klasse. In diezelfde categorie veroverden Sven en Kalle Koster... een olympisch startbewijs bij de mannen. Kalle Koster, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Dankjewel. Want vertel, uh, de felicitatie is op zijn plaats, hè? Of is het nog niet 100% zeker?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 En ja, daar, daar hoort dan nog een tweede halve nominatie bij. En die, uh, ja, die heeft eigenlijk iets te lang op zich laten wachten. Maar ja, hij is er nu dan toch lang, lang gewacht toch gekomen. Want jullie zijn nu in hier. Uh, vertel even van de, het bereiken van die tweede halve nominatie. Uh, nou, we hebben deze week uh, een, een winderige week achter de rug. Uh, een hoop, uh, ja, uh, hoop dingen gebeurd. Uh, Masten gebroken... Uh, de, de Australische wereldkampioen die brak op de eerste dag uh, zijn mast, maar die staat nu uiteindelijk toch nog uh, vooraan. Wij uh, hebben na, uh, eigenlijk na, na drie jaar uh, met wind niet het uh, te kunnen doen, hebben we nu wel met veel wind uh, de boot weer helemaal aan de praat. En uh, ja, we staan gewoon uh, op, de, op de laatste dag, uh, staan we nu nog uh, gedeeld tweede, op weg naar de, de medailles, zeg maar. Want stel dat het op weg naar de medailles, is, dat is het positieve verhaal. Eh, negatief is dat je niet verder kan zakken dan de zesde plek en dan sowieso ook die halve nominatie te pakken hebt. Ja, dat is inderdaad het, het negatieve verhaal is dat we als we het heel slecht doen, we gaan morgen naar de start, we breken onze mast. Dan zijn we in het slechtste geval zesde. En dan uh, hebben we inderdaad die tweede halve nominatie. Dan even over concurrenten nog vanuit Nederland. Uh, Lefebvre en Krol. Uh, zijn die nu totaal kansloos? Um, nou, laat het zo zeggen. Ze zijn net zo kansloos. als dat wij morgen kansloos zijn om te winnen. Wij kunnen theoretisch morgen de hier winnen. Maar. Uh, die kans is net zo groot als dat zij naar de Spelen gaan. Want zij moeten eerst nog nominaties binnenvaren... en dan ook nog in de onderlinge puntentelling hoger naar jullie uit gaan komen. Nou ja, ja, precies. Wij, wij, moeten, uh, wij hebben het zelf in de hand. Als, uh, zij moeten een uh, top 4 varen op het WK, wat uh, begin mei uh, begint. Uh, en als zij dan dat, dat doen, dan uh, mogen wij, uh, moeten wij buiten de top 20 eindigen. Dus dat kan allemaal theoretisch, maar ja, we hebben het in eigen hand. Dus uh, daar zijn we natuurlijk niet van plan om uh, uit handen te geven. Waar gaat het WK plaatsvinden? In uh, Barcelona. En dan uh, gaat het op naar de Spelen. Laten we gewoon uh, van het positieve scenario uitgaan. Hè? Het, het niet meer fouten kunnen scenario. Um, voor de derde keer spelen. Twee keer uh, mooie uh, ja, oorkondes, maar nu echt de plak, hè? Ja, drie maal zelfsrecht, toch? Zo heet het zeker in de celwereld lijkt me. <laughs> <laughs> uh, wat verwachten jullie daar? Want je zegt, uh, de, de Aussie uh, breekt zijn mars, maar staat toch bovenaan. Is dat de te kloppen ploeg? Absoluut. Dat, dat is zeker het team waar wij ons aan, uh, aan proberen te spiegelen. En dat hebben we deze week uh, gelukkig kunnen doen. En in uh, Miami in januari ook al. En in januari was het met weinig wind, hier is het met veel wind. Um, het is niet dat we ze niet kunnen hebben, maar uh, ze maken minder fouten. En uh, als wij dat uh, eruit kunnen krijgen, dan, uh, ja, dan kunnen we uh, op de Spelen in één keer toch nog een, uh, een medaille pakken. En kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk ons doel. We zijn, uh, in 2008 zijn we vier geworden met als, en we zijn doorgegaan met als doel om onszelf te verbeteren. En dat gaan we proberen in 2012. En daar, daar hebben we alles aan gedaan en daar doen we alles aan. En ja, hebben jullie, al het, hebben jullie al op het Olympische water gevaren? Ja, al best wel heel veel eigenlijk. En wat moet ik me daarvoor <laughs> voorstellen, behalve dat het nat is? Nou, het is Engeland, hè, het is koud. <laughs> en hoe is het met de wind daar? Hè? Want je, hebt het zelf, je zegt het zelf al, hè? wind is een belangrijke factor. Nu hebben jullie uh, goed gevaren uh, met de wind, zeg maar. Hoe, hoe is het daar, onberekenbaar, Nederlands? Uh, ja, ja, het is Noord-Europa en in Noord-Europa uh, uh, dat is toch heel anders dan Zuid-Europa. En dan heb je, ja, de, de weersystemen zijn daar anders dan hier. En uh, je kan daar van alles verwachten. Je kan daar net als in Nederland, het, het weer is gewoon precies hetzelfde als in Nederland. Je kan weinig wind hebben, je kan veel wind hebben. Maar de Olympische Spelen zijn uitgespreid over uh, best wel veel dagen. Dus kan je best wel verschillende omstandigheden verwachten. Na het WK, hoe ziet het programma er dan verder uit? Is het dan uh, rustig blijven tot aan de spelen? Uh, nou ja, kijk, we, we hadden een programma gemaakt uh, tot en met te spelen. En uh, dat programma verandert vrij weinig. Ons doel was om ons te kwalificeren op het WK in Barcelona. Nou ja, dat is iets eerder gelukt, dus daar zijn we heel blij mee. Uh, maar de, de, het programma is gewoon de wedstrijdjes varen die er nog zijn. Alleen de druk daarop is natuurlijk nu iets minder. Ja, twee, twee WK's zou je kunnen zeggen in vrij kort tijdsbestek achter elkaar, hè? Ja, ja, dat is zeker wel zo. Maar de, de druk is nu wel van, oké, okay, we hebben nu onze nominatie uh, gezet... en de volgende keer dat we willen pieken is uh, eigenlijk uh, ja, pas in, in, op de spelen... Maar ja, uh, uh, het WK is natuurlijk een mooi evenement. En uh, dat je doel niet is om te piek pieken, betekent niet dat je niet gewoon uh, een toppestatie neer kan zetten. Duidelijk. Ik weet van, uh, van mijn zoon dat Sven uh, op het complex woont van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dus uh, het is iedere dag voor hem in ieder geval kijken naar de ringen? Ja, absoluut. Dat is zeker zo, ja. Die, uh, die heeft daar een, een, een, een topplekkie. En uh, ja, die, die spelen, daar zijn we natuurlijk al een tijdje mee bezig. En uh, we gaan er gewoon voor om 2012 dat uh, af te maken. Heel veel succes en, uh, en bedankt. En doe de goed aan Sven. Oké, okay, dankjewel Jack. Doei doei Carlo. Hoi. Van, we gaan door naar uh, de dressuur uit de sport. Dat zal je maar gebeuren. Je bent uh, 27 jaar staat in Nederland te boeken als een getalenteerd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 Een heerlijk mooi sprookje, Edwin Cornelissen verwoorden het. Uh, we gaan nog even naar het matchcenter. Want uh, we willen uiteraard weten hoe het is met de halve finales. Wie gaat er naar de finale? Ja, het is diep in de blessure tijd inmiddels bij de wedstrijden. Dat uh, Atletico Madrid naar de finale zou gaan, dat was eigenlijk al zeker. Is inmiddels helemaal zeker. Die wedstrijd is afgelopen. En de Madrileënen winnen bij Valencia met 1-0. Zometeen meer over die wedstrijd dan die andere. Die loopt nog. Daar was het 2-1. Leek de wedstrijd af te stevenen op uh, een verlenging. Maar twee minuten voor tijd de man van de wedstrijd, Lorente, maakt uiteindelijk de 3-1. En daarmee schiet die Atletiek de Bilbao naar de finale vooralsnog. Want als Sporting nog scoort in de restant van de blessuretijd... ze hebben nog ongeveer 50 tellende te gaan in die wedstrijd... dan zou Sporting het nog kunnen halen. Maar Lorente, nadat Ibai Gomez, de maker van de 2-1 bij Bilbao... zijn tegenstander het bos instuurde... stond Lorente goed voor zijn tegenstander bij de eerste paal... en liet de bal eigenlijk gewoon tegen de buitenkant van zijn scheenbeen aanlopen... om hem via de korte hoek binnen te laten vallen. En hij, de grote man, met twee assists en een doelpunt bij Alain... Atletiek de Bilbao. En dus uh, lijkt het er heel sterk op dat Schaars en van Wolfswinkel uitgeschakeld gaan worden in wat overigens een heerlijke wedstrijd was. Volledig open, moordend tempo, het regende kansen in, uh, in het duel. En uh, uiteindelijk dus Atletiek de Bilbao. Heel knap de finale bereikt. Mar Marcelo Bielsa, de Argentijnse coach van uh, Bilbao. Voor het eerst in zijn leven mag hij deelnemen aan een Europees toernooi. En dan gelijk de finale halen. Natuurlijk een grote naam. In het coachen van dit land. En tegelijkertijd kijk ik naar de tribunes in Bilbao. Daar waar de fans van Sporting vertwijfeld om zich heen kijken. Die wedstrijd nog altijd bezig is. En aan de andere kant Valencia tegen Atletico Madrid. Daar liep de wedstrijd. Dreigde nog even volledig uit de hand te lopen. Terwijl de wedstrijd allang gespeeld was. Thiago kreeg daar nog een rode kaart. Zoals gezegd, die wedstrijd is afgelopen in Bilbao. Daar uh, wordt nog feest gevierd en weten we dat Atletico Madrid uh, de finale heeft gehaald aan de ene kant. En we wachten nog op het allerlaatste fluitsignaal van Martin Atkinson, de Engelsman... die de leiding heeft bij Atletiek Bilbao tegen Sporting Portugal... Daar moet nog een keer gewisseld gaan worden. Dat zal toch echt de allerlaatste alle, alle actie in deze wedstrijd zijn. En dat is niet de meest spannende actie die we hebben gezien. Maar Bilbao die gaan hier, die gaat winnen met 3-1. En dat betekent dat we in de finale in Roemenië gaan krijgen... Atletiek Bilbao tegen Atletico Madrid. Frank Wilaat was dat. Renner nummer en Richard Schaal hebben zich definitief gekwalificeerd... voor het Olympisch beachvolleybaltoernooi. Het duo haalde op het World Cup-toernooi in het Poolse Minos Ludicje de derde ronde. Daardoor zijn nummer door en Schel zeker van minimaal de negende plaats. En dat is weer een vereiste om vormbehoud aan te tonen. Uiteraard de politiek gevolgd in het oog op morgen direct door Bert van Sloten. Ik denk dat Chris Keijne het presenteert. En het voetbal, neemt u dat van mij aan, levert een finale op tussen Atletico Bilbao en Atletico Madrid. Tot ziens.